Dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik. Dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik, dat dat vind ik. Het beste stukje van de single. Ja, dat vind ik, dat vind ik echt. Oh ja, stel ik op te wachten op jouw mening. Ja, vind ik echt. Ik moet mijn mening even kwijt. Nou, dat hoor je tegenwoordig overal op de televisie. Iedereen moet zijn mening even spuien. En deze man heeft daar een leuke paradie op gemaakt. Friends heet hij. En het heette Goodmans. Wij zijn ook een radio met een mening. Ja? Ja, ja, ja. En dat uh, doet een beetje denken aan Lubach. Denken natuurlijk ja. Uh, dit... Uh... Ja, ik dacht ook in eerste instantie... Want hij, uh, Arjan Lubach maakt ook muziek. Ja, dus ja. ik dacht in eerste instantie... Uh, is dit dan een plaat met hem? Onder een van zijn artiesten namen. nee, het is echt een ander artiest. Het is een ander artiest. Uh, Wel, uh, ja. De vriend is leuk. Hij heeft het ook gemaakt. Uh, uh, uh, beter dan... Baudet. Oh, ja. Nee, beter dan... B uh. Uh. Beter dan Badet in bed. Ja, zo het, uh, nou, goed, ja. dat was natuurlijk ook een beetje een seksistisch plaatje. En dit was natuurlijk ook weer een uh, meer uh, economisch, noem je dat? Iets meer met, uh, met de, met de maatschappij. Ja. Politieke. Ma maatschappelijk. Maatschappelijke plaat. Dat is het woord dat ik zo. Goed, loopt tegen het einde van het radioprogramma, straks aan tien een tien. Goedemorgen Zandvoort. De lijnen zijn alweer oké okay bevonden. Dus maakt u zich daarmee druk om. Uh, en, uh, kunnen we nog een aantal dingen melden? Heb je nog ja, een? ik heb nog wel een grappig dingetje. Want uh, uh, politie in, uh, gaat testen met elektrische wagens. Oh. Uh, hoe weet het? Uh, ze gaan kijken wat de voor- en nadelen zijn. Onder andere, uh, in eerste instantie begint uh, midden-Nederland. Uh, uh, Politie midden-Nederland. Daarna Oost-Nederland en daarna Amsterdam. Met het... Uh, uh, en ja, de pilot uh, is afgelopen uh, is gisteren gestart. Dus ze uh, rijden nu met elektrische auto's rond. Ja, ik zie dan al meteen helemaal voor me dat je zo'n achtervolging hebt. Ja. Dat dat een accu leeg is. Oké. Okay. Dus ja, zo, rijdt, rijdt, rijdt. Oh ja, accu leeg. Nou, ik zit met te denken, is dat niet de oplossing tegen het geweld tegen politiemensen? Ja, Robocop is natuurlijk een mooie film daarvan. Natuurlijk. Ja, die, gewoon, die, gewoon, die, die, die stapt gewoon niet opzij. Die zeggen, oh, dit zijn de regels, dat dien je aan te voldoen. En anders pak ik je op en gooi ik je in de wagen. Want... Ja, of uh, is ja, een optie. Of, of gewoon weer. Ik ben ervoor. Gewoon deze. Gewoon een trooptoot water. Gewoon eerst dan vragen we het er aan Ja, en een robot kan zonder emotie ook reageren. Dus misschien dat toch helemaal de oplossing. Goed, nou, ik zou zeggen, maak er een mooie weekend van. Bent u er volgende week weer? Nee, volgende week heb ik weer school. Oké, oh, je zit natuurlijk nog steeds op school. Ja, ik zit nog steeds op school. Ach, want, hartstikke goed. Nou, prettig weekend. Ja. En we spelen elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering van Toe Leef. Hoi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 Nederland stuurt extra militairen naar het Caribisch gebied... ter ondersteuning van de noodlijke Vanaf vliegbasis Eindhoven vertrekken 84 mariniers naar Sint Maarten... en van daaruit gaan ze met een transportschip richting de Bahama's. Met de komst van de 84 mariniers... zijn er straks zo'n 550 Nederlandse militairen van de marine... landmacht, luchtmacht en marechaussee in het gebied... voor noodhulp aan de Bahama's... dat afgelopen weekend zwaar werd getroffen door de orkaan Dorian.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 Het dansfestival op Terschelling zou komende donderdag beginnen. Er werden 6.000 bezoekers verwacht. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam overweegt een meldplicht in te voeren voor trouwstoeten. Die moet de overlast tegengaan. Die wordt veroorzaakt door toeterende bruiloftsgasten. Aanleiding is het incident vorige week waarbij een agent werd neergeslagen door een bruiloftsgast. De verdachte is nog niet gepakt.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 Interessant gesprek met meneer Meijer voeren. Want nu is het niet politiek beladen. We hoeven ons niet zo te zeer te houden aan uh, allerlei protocollen. Ik ben, want, ben benieuwd. <laughs> U ziet er heel vrolijk uit. De, nou het is dank. Het bijna alsof je. Nou, het is zover. Ik ga erbij stoppen. Ik ben er wel blij mee. Maar is dat ook zo? Um.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 Een krachtig iets als je, als je laat zien dat je het niet weet. Ja. Hoezo ja. weet ik alles. Dat is niet zo. We gaan zo meteen even praten met uw empathische vermogen. Maar oh, we gaan eerst dat? even een, uh, een plaatje draaien. The time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 Ik was een paar jaar geleden, ik denk drie jaar geleden, tweeënhalve week waarnemend burgemeester in Blarikum. Dat was natuurlijk een waanzinnig iets om te mogen doen. Dus ik ben echt de commissaris dankbaar dat hij dat toestond. En ik wist ook, ik heb tweeënhalve week en ik ga er ook echt besturen.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 Ja, dat, en ik hoop dat ik dat in mijn brief uh, heb uh, aangegeven. Uh, in dit vak, vind ik, moet je altijd heel goed bewust zijn van... ...kun je nog uh, voldoende verandering en, en beweging creëren? Die samenleving verandert namelijk constant. Wij denken dat dat niet zo is soms. Maar ja, het is echt zo. En dat is ontzettend mooi. Als overheid mag je af en toe blij zijn dat je kunt aansluiten. Voor oplopen is, nou, heel enkel mogelijk. Ik zeg met alle respect. Dat is ook prima.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 Ik zie je ook uit naar het eerste interview met uh, Neermolenburg. Ja. ja, ik ook. Heel goed. <coughs> en misschien uh, na een jaar een bespiegeling met de oudere geweest. Zou ik zeker <laughs> goed. Vergelijk je misschien met z'n allen twee al. Maar met nee. alle respect, ga ik ga er niet over hè? Nee, maar gewoon met z'n tweeën dan. Hè. Van, wie weet, kan er wel helpen. Nee, nee dat, dat moet je niet doen. Nee, dat nee, is, nee, dat zal uh, dat, dat is net uh, te ingewikkeld ook.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 Meneer Meijer kennende dat hij denkt van nou, ik ga nu de rest van de tijd op mijn lauwen rusten. Zeker, dat is helemaal goed ingeschat. Ja. Uh, complimenten daarvoor. Nee, nee, ik ga niet met pensioen. Je krijgt als je zo'n besluit neemt, even een zijpaadje, maar dan kom ik terug naar de hoofdlijn. Allemaal dingen naar je toe. Hè? Dat is echt uh, gewoon...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 periode dat u geen burgemeester meer was. En via de welbekende weg zullen wij u benaderen. Omwille van de volgende gast en de tijd, want we zitten al ruim een half uur met elkaar te praten. Ik, ik doe geen harde toezegging. <laughs> ja. Maar wij blijven ik, volhouden. Ja. Uh, en ik weet ook dat iedereen volgbaar is. Dus dat is ook prima. Maar ik doe geen harde toezegging. Omdat nee, dat hoeft ik echt, niet. Uh, daar heel uh, zuiver in wil opereren. En geen verkeerde verwachtingen. Maar ik wil wel uh, ook uh, jullie beiden, maar in jullie beiden, het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 Uh, en naar de Willis is een weg dat zijn mooie woorden het past ja. bij niet uh, ja. bij, bij de, de volgende race was al heel goed nou nog een hele goede uitzending verder ik uh, dank u wel voor uw komst. Ja. en uh, inderdaad de race we gaan het zo meteen hebben over de stand van zaken naar de formule 1 race uh, erik wijs is er binnen gekomen en we gaan even luisteren naar een liedje van uh, yellow en uh, dat is natuurlijk de race <laughs> start 31 En het was Yellow met de race. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de volgende gast die aan tafel is geschoven. Want inmiddels is Erik Weijers.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 van rails waar ze staan. Of extra rijenbandenstapels of andere soorten barriers die moet komen om de veiligheid te waarborgen. Dat, is nu allemaal, dat moet nu allemaal afgestemd worden. Daar zijn we eigenlijk mee klaar nu wel met dat proces. Dat echt duidelijk is van wat er allemaal moet gebeuren. Ja, dan moet je daar natuurlijk ook voor zorgen dat het ook allemaal gaat gebeuren. En daar ja. zijn we nu vol mee bezig. En natuurlijk ja. ook nog met en lopen wat procedures om de vergunningen allemaal op orde te krijgen. Ja, En daar gaat nu eigenlijk wel de meeste tijd in zitten. En er zijn veel mensen die zich uh, heel veel zorgen natuurlijk maken over de tijdsplanning en of het ja. allemaal uh, haalbaar is. Um, uh, maak je er zelf ook veel zorgen over? Op het, uh, zit het op track? Uh, nou, ja, zit ik op denk, de planning. De planning, daar zijn we vertrouwen in dat, dat, dat we die gaan halen. Uh, uh, we weten wat, we, wat er moet gaan gebeuren. Uh, ja. Natuurlijk zit er, uh, ja, heb je af en toe we we als buikpijn van, uh, van bepaalde dingen. Maar ja, met de tien mensen met waar we mee werken uh, die erbij betrokken zijn, uh, weten we zeker dat, uh, dat het. Uh, dat het voor elkaar gaat komen ja. um, ik ben even nieuwsgierig De grindbakken blijven die? Ja, die, blijven. Die, ja. Blijven. Ja, die? blijven ja die blijven die blijven gewoon de waarschijnlijk ja. nee nee nee nee dat is uh, dat, dat is ook wel weer grappig uh, en wat dat betreft uh, heb je zie je in, in, in de racerij zie je ook de trends terugkomen en ook met uh, blikken en uh, visies op veiligheid uh, en dan uh, is eigenlijk een aantal jaar zo'n jaar of 10 50 geleden werden inderdaad heel veel grindbakken werden vervangen door asfalt ja. uh,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 Voorkomt ook dat, dat, je, dat je discussies gaat krijgen. Want nu pikken mensen ook af en toe een stukje extra asfalt mee, omdat ze dan sneller zijn. Nou, dan moet je daar weer op straffen als, als wedstrijdleiding. Uh, en dan ga je weer discussie, is wel of niet gebeurd. Dus het woord track limits is tegenwoordig uh, veel besproken bij discussie die allemaal geasfalteerde grindbakken hebben. En wij hebben ook vanaf gezegd dat willen wij niet. Want we willen gewoon het karakter houden van zandvoort zoals het is, uh, met de grindbakken. En, uh, en daarin hebben we ook de, de, de via meegekregen. Nou ja, dat vinden wij dat vinden wij ook onderscheid je wel als ik secure, als je ja, zeker hebt. ik ja, zeker. niet dat er nog veel secure zijn uh, nee er is steeds minder inderdaad no, ja maar, maar ja. wij blijven zoals het is no. um. Er stonden wat dingen in de krant over allerlei aanpassingen die uh, met een vergunning dan gedaan zouden moeten worden. Maar is het niet zo dat het hele binnenterrein dat, dat eigenlijk niet onder uh, de Natura 2000 valt? Nou, uh... het, bin het binnenterrein van het circuit niet. Nee. Uh, maar om het circuit heen, natuurlijk, is, is er wel, zijn er wel Natura 2000 gebieden. Dus daar moeten we natuurlijk zeker rekening mee houden. En we zullen er ook alles aan doen. Uh, er staat ook echt de nummer één uh, bij ons op de lijst, dat, dat daar geen, uh, geen schade wordt toegebracht. Het ja, want ik was iets over paddenpoelen. En dat soort dingen. Ik, wat is het allemaal voor? Ja, die zijn er natuurlijk ja, wel. Al, uh, nou ja, niet, niet zozeer bij ons op het terrein, maar wel in het terrein bij uh, Almuts heen, natuurlijk. Ja, het is, uh, het is natuurlijk niet ja, is zo heel ingrijpend. Er worden gewoon wat aanpassingen gedaan die eigenlijk al lang hadden uh, gedaan moeten worden, maar het kwam er eigenlijk nooit van, denk ik. Omdat het er nog even nou ja, in het, inderdaad. Kijk, plannen zijn er natuurlijk altijd geweest over uh, allerlei ja. aanpassingen, uh, bij op het circuit, En ja, in de, in de exploitatie zoals we die de afgelopen tien. 15 jaar hebben gehad nadat in het begin van de jaren nul de laatste grote verbouwingen en aanpassingen aan het schier ja, zijn die inderdaad allemaal opgeschoven geworden. En hebben, zijn niet, maar daar gaan we nu een inanslag mee maken inderdaad. Dat klopt. Ja, nu ja. ja, heeft het ook een reden. En uh, die hoofdtribune die er nu staat, die wordt uh, verlengd of. of uh... Nou, niet, niet verlengd. Nou ja, die, ja, als je de, als je de beelden volgende jaar zult zien uh, als, het, als het, dan denk je inderdaad, nou, die tribune is uh, vijf keer zo groot geworden.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 een compact circuits, hè, waar je overal makkelijk bij kunt komen, die willen we ook gewoon uh, behouden. Ja. Dus het is een hele modulaire uitbreiding. Je kunt ja, zeker, nee, ja, zeker. zeker, weten. Ja, ja. Events aanpassen. Ja, ja, ja. Eh, Inderdaad. En nu hebben we natuurlijk volgend jaar hè, hebben we inderdaad een, een uitverkocht huis. Hè, gaan we vanuit. Oh, is eigenlijk vaker voor de zondag zo. Uh, meer dan ja, een miljoen kach. Ja, ja, klopt. Ja. Ah, ja, ongelooflijk. Maar ja, weet je, wie zegt dat dat in jaar drie nog, nog zo is? Hè? Dat uh, misschien dat er dan wat minder zo, altijd wel veel mensen komen, maar misschien dat er dan wel tien, mensen minder komen. Ja, dan, als je dat van tevoren weet, dan boven die Tributes ook niet op te bouwen. Ja. dan kun je dan besluiten: van nou, we doen er eentje minder. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja. ja. Um...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 En activiteiten op het circuit zijn, want het evenement is dan voorbij. Zowel hostels nog misschien mensen, bezoekers die een nachtje langer blijven na afloop, zullen naar huis gaan. Uh, maar uh, ik denk ook dat het wel weer een kans geeft, ook juist om het evenement voelend af te laten lopen. Want omdat 5 mei nu echt een nationale feestdag is volgend jaar, uh, dus is iedereen ook op die dinsdag vrij. Is een vrijdag. Dus heel veel mensen op de maandag daardoor gewoon vrij hebben, omdat we een lang, lang weekend hebben. Dus ja, die hebben dan een kans om een nachtje langer in Zandvoort te blijven en dan uh, rustig weg te gaan. Dus dat is ook voor, ja, denk. Denk ik, het, het, het evenement na afloop hè, in Zandvoort is het goed. Ik denk goed voor de horeca's, voor iedereen, om een, oh ja, de, de zondag goed af te sluiten. En dan maandag uh, met respect over te gaan op uh, de boder en, en de 5 mei vizing. Ja. Um, nog een andere vraag. Um, ik weet dat er in het verleden plannen waren om een hotel te maken op het uh, circuit Zijn die plannen er nog steeds? Die plannen zijn er zeker. Uh, maar wel, uh, die gaan niet concreet uh, ingevuld worden voor 2020. Nee, nee, doctor, nee, daar hebben we nu even de focus niet op. Uh, maar die zullen zeker uh, in de toekomst. Uh, en, en juist, ik denk ook wel door de terugkeer van de Formule 1, gaan die ook wel in een in versnelling komen. Uh, maar niet, niet de komende winter in ieder geval. Ja, want ik, ik las namelijk dat uh, ook de Bollestreek gaat profiteren van de drukte tijdens de Formule 1. En al die hotels, dat zijn natuurlijk allemaal uh, drie, vier, uh, soms, soms vijf sterren hotels, ja. die zijn allemaal volgeboekt. Ja, de, maar dat klopt. Maar dat is ook logisch. Ik was uh, zelf in Juli in, uh, in Hokkenheim bij de Formule 1. En uh, ja, ik was wat te laat met een hotel zoeken. En uh, ja, dan zit je gewoon ook 40 minuten van, van Hokkenheim ja, af.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 Ja, en vroeger was er ooit een plan om een uh, snelweg uh, langs de kust aan te leggen, maar dat is door ja, de kloot, ik, denk, toch, ik, ik denk niet dat die eruit gaat er komen. Nee. <laughs> die hebben we ook niet nodig voor uh, deze rij. Dat zou ook inderdaad gewoon, uh, denk ik, uh, zonde zijn om dat, om dat aan te gaan leggen door, uh, door de natuur. Maar er waren in 1946, er waren er dus wel plannen. Ja, maar dat is wel een andere uh, tijd. Ja, ja, ja. <laughs> <Ja, ja. laughs> niet gerealiseerd.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 Ja, dat ging het ook we over. Nee, dan. we kunnen vandaag over de historische Grand Prix praten, hier <laughs> ah, dat is een <laughs> ah, Dan kunnen we het nog een heel even over de historische Grand Prix hebben. Hoe ja. kan dat? Fijn dat je mee hebt daarom aangeschoven. Het, het, ja. aan ja, uh, ja, ja, ja, het komt er zo jeugdig een publiek aan tafel zitten. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Want, ja, de, <laughs> ja de historische Grand Prix uh, is, is dit weekend natuurlijk het hoogtepunt van, uh, van het circuit. En daar weet Erik alles van. Gisteren was het uh, om kwart over acht al uh, een, een mooie race geladen. je kon het in Heemstede zelfs horen. Dus eerlijk, uh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 Grand Prix uit 1952 met alle originele auto's. De auto's zijn vermogen waard en schitterend om te zien. En uh, ook de Grand Prix 1961 Legends met de Ferrari Sharknoses en de Porsche Formule 1 die daar ja, meededen. De Lotus van Jim Clark die, die toen meedeed en ook won. Uh, die is er ook. En uh, ja geweldig. En natuurlijk vanavond uh, dan we de parade door het dorp. Maar zo'n dure auto naar nou op het circuit rijden, de luisteraars zullen wel benieuwd zijn. En die gaat dan mee Dan stel je voor dat er wat fout gaat. Uh, ja, dat, dat, dat risico is En ja. Dat gebeurt ook wel. Dat gebeurt ook ja. wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En dan, en dan ja. niet de bond in, mijn de hele miljoen ja. kwijt. Uh. Uh, ja. ja. Over die chargnosis uh, uh, uh, van Ferrari. Ik was daar gisteren bij die uh, meneer en toen zei iemand... En ik weet niet of jij dat kan bevestigen of, of ontkrachten. Hij zegt: Ferrari heeft alles uh, vernietigd ja. uit die tijd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 Ik in uh, in dan, de, nee, de Ik weet niet wie erop gaat reden vanavond, maar uh, het zal ongetwijfeld heel gezellig worden. Maar dan uh, is het zo dat de kop de staart tegenkomt uh, als ze twee keer. daar hebben we de route zo op ingedoopt dat dat niet meer gebeurt. je een ik kan me wel herinneren van een optocht vroeger met Carnaval, het Noord in. En dan gingen ze vervolgens, Kamer zandvoort noord weer uit. En dan was het de laatste tijd er niet in. Ja. Nou, Carnaval's optocht heb ik al heel lang niet meer gezien in zandvoort. Nee, nee, nee, ik het nee. nog nooit zelfs. Dus. Ja, nee, ik meerdere malen, maar dat was in mijn jeugd. Dat was ook in Zandvoort. Daar ga ik er niks over zeggen. Um, dat is na deze uitzending, historisch uh, Zandvoort. Ja, nou het is, uh, hoe lang begint dat, die, uh, die optocht? Het praat is om half acht vanavond, half dus acht vanavond. Uh, we althans vertrekken de auto's van, vanaf het circuit. Dus ik denk dat uh, nou, de eerste keer dat we in dorp door aankomen zal het om tien of half acht zijn. Uh, en ik denk van tegen acht uur staan alle auto's opgesteld en dus uh, zullen ze daar een klein uurtje staan. Want ja, het wordt ook rond negen uur alweer wat donkerder, dus uh, voordat het echt donker wordt moet iedereen weer terug zijn op het circuit met zijn auto. Het ja. is dus een mooi ja. fotomoment voor alle inwoners en alle ja, bezoekers. Zeker, ja, maar dat is ja. ook leuk want ik rijd zelf altijd mee.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 Ja. We krijgen een signaal van onze technicus. Ja, want het is alweer bijna uh, eerste uur, zal weer bijna voorbij. Um, Erik, ik wil je van harte danken voor je komst. Ja, graag gedaan. Uh, tot het, tot uh, volgende keer. Houd ons op de hoogte wat er gebeurt en uh, wij willen graag natuurlijk altijd op de hoogte worden gehouden van van de stand van zaken. Ja. Uh, dat is altijd nieuws. Uh, we gaan tot die tijd uh, even luisteren naar een nummer van uh, Franco Battiato met het nummer Itineri di Tozeur. oftewel de treinen van Torre. Maar dan passen we iedereen in de strade, deserter Si preparano i e no Ja, we praten nog eventjes een minuutje door, want we komen niet helemaal uit met de tijd en de muziek. Dus we doen even de uh, tweede uur uh, door. Ja, nou dat komt heel goed uit, want we gaan uh, zometeen praten met Bas Smits van Hotel Boulevard 5 over de richtprijs. Dus dat richtprijs bestonden voor pensioen en hotels tijdens de Formule 1. Ja, dan als... hebben we dan als uh, tweede gasten de vereniging Zorg aan Zee. En uh, dat is de woonvoorziening de achtsprong. En dan komen. Uh, Acht jonge volwassenen daar en die hebben allemaal een verstandelijke beperking. En dan komen Vera, Dieben, Marianne, Meegdus, die komen daar iets over vertellen. En daarna gaan we naar de City Swim, City Swim in Amsterdam. Uh, voor alle mensen die lijden aan de ziekte als. En dan gaan we praten met Onno Joustra. Als uh, laatste onderwerp hebben we de Wilma Schrama en die gaat iets vertellen over de stand van zaken. Print. De steentjesactie van het Joods namenmonument. En ik kijk even naar de techniek van hoeveel seconden hebben we nog? <laughs> Dat zal er niet veel meer zijn. Volgens mij zijn we nu klaar voor het nieuws.